Thank <laughs> you. Ah, maar op, Ik kan de ben al bezig, maar zie je toch? Ik denk dat je was eerst je handen hoor. Oh goed. Oh, is er okay. nog wat nieuws? Nieuws? Dat is jij beter weten dan niet? Ja, dan moet jij langs langs de straten. Je kan je beter. Dat is gewoon niet wat ik er nu van de gemeente heb, maar dat moet je van lachen. Nou, de gemeente kan me nog meer vertellen. Eh, ja, het hangt met dat keel uit. Sappelen voor een persioentje, voor niks. Denk er hard over, maar eens vertellen voor de anderen. Neem ik er ook zo eentje in zijn bed? Weet, natuurlijk. bent nog zo ook gewoon, dat is de broertje van je. Lopen er twee gekken bij de kast. He, he, he. Gek, he, he. Dat is het dan wel voor elkaar, hoor. Maar ja. ze Zeer vind, vind ik er niet. Dan mag hij zijn wormstekige in de hoogstraat, zie En ze terwijl. huidpalen van bananen. <laughs> ja. ja. Nee, te lang duurde het voor die mannen, ze ik eruit. Kom nou, waar nou? Dat is niet zo bezoekt. Nee, maar moest de fruit wel. <laughs> <laughs> zeg, er is een aanbieding van bananen bij het voor schulden een kilo. Mooi. Heel hij je Jero. ook. Hmm? Wat komt dat? op dan? Zeker, mevrouw. wil. Hier Paradise. Bananen, één goede kilo. Ja, de heb je Die gezegd. Diverse supermerk. Kooptje van de week. Onze een bekende koffie. Met het platina. Fantastische afsringen. Ja, Kijk, je doet het dan niet allemaal over te nemen. Ja, natuurlijk wel, ik heb een eikel en alle week. Elk tweede plakt voor halve twee. De koffie heb het zet, maar voor een jaar. De winkel van Kinkel. Enorme De Drogen biscuit van 60 cent en een half pond. Voor 57 cent per 250 gram. Ja. Nergens zo droog. Dan dat je zeker weer bij. <laughs> ja. Nog meer? Huh? Koop u uit voort je ouderkaf een en een fles bloedbein tezamen voor drie zeven en tachende. Ja hoor, dat dus hebben we de kinderen allemaal niet onthouden, hè? Geef mij de brengen maar. Oké. Okay. Als je in de gang blijft, dan heb ik iedere week een nieuw opschraatboekje nodig. Nou, dan moet goed uitkijken naar een speciale aanbieding op Nou, ja, goed. Ja, absoluut, dame. Hé, wist u niks meer zoete kou? Ik plannen, maar ik ben niet zo hartelijk je best. doe het op mijn middag Oh ja, nou, dat doe ik er vanavond wel. Wat dieven ze dit te verkopen, dame? Wat is dit? Gercope, <trunde> denk, Kim, dat kijk u toch naar? Nou? Ja? Dit is goedkoper, bij divers. Oh ja? Oh, goed dat u het zegt. Ik heb nog wat nodig, zie u? Kinderfeestje. Ah, kinderfeestje. Dus kwietjes ook zeker? Huh? Oh, ja, ah, dat denk ik wel. 23 centjes voor die lager bij Kim. Oh ja? Weet u dat zeker? En ook maak er een studie van, als het ware. Ja, het is <laughs> onderzoek een zei ik in de zin. Is het wel lachend? Ja, hoor. Hier, neem nou die. Uh... die ananasblokjes, ja. hè. Die hebt u toch ook in gedachten, niet? <laughs> ja, dat is zo. Nou, precies zo'nzelfde zakje van een hond, hè? Ja? Een stapel goedkoper bij het kopersparadijs. Is verhinderd. Je bent werkelijk een bron van consumenteninformatie, meneer. Uh... Gans, dame, helemaal gans. En wat zit er nou in deze aanbieding, meneer Gans? Ham? Hmm? Die is toch 15 cent afgeslapen? Kijk eens naar de overzijde. Huh? Je kunt het hier gaan zien. Dezelfde ham 20 cent te verkopen. Dat geloof ik? En wat moeten we het allemaal uit uw hoofd? Ik ben de helft alweer vergeten. Ze ja, krijgen het op, hoor. Ja, Mijn boekje. Ah, heb, heb je één blaadje voor me? Nee, dan moet ik het even over. Ja, maar ik heb al zoveel stelletjes. Nou ja, als het te lastig is. Weet dan... je wel. Ja, wie aangezegd het niet. hè? Alsjeblieft, dan neem het maar over. Dankjewel. Uh, heb je nog een. Ja, paklootjes zitten erin. Oh, prachtig. Een kopersparadijs. Hier hm? staat. Die voor super supermarkt. Oh, wacht. Voor, voor ik het vergeet. <laughs> ja, alsjeblieft. Voor de moeite. Ach, dat is nou. Dat is dame. Kleine dienst, die we Kleine dienst? Dat hebben we met u eens. Alleen die schulden en. die hebben we heel meer bespat. Nou, dat is zo aanhoudt. Maar ik heb het echt dus niet gedaan. Ja, ik heb het gewoon anders gedaan je, de... Dankzij u weet ik nu precies wat ik moet hebben. En bij wie? Nou, het schiet me massa tijd en geld. Uh, waar, waar was het ook nog weer? Uh, die die Ananasblokjes? Kopers bij de Duitsers. Hier ook, kijk maar. Start het. Hier zo, hier ook. Ja? Zie je wat? Hm? Huh? Huh? Oh. Ja, ja. Ja, ik ben ja. een klein mannetje met een klein potlootje, dame. In schrijven ben ik geen baas. Nee, dat zie ik. Maar je moet het ook een beetje organiseren. Als je een paar getuipte lijstjes had. Getijpen dus, uh... kan ik niet. En dan kom ik aan de uh... Wacht eens even. Op het gemeentehuis. Leentje. Mijn nichtie.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 Yeah. Oh, daar gaan we helemaal. <laughs> daar kijk je van op, hè. me Herman op je deftige kantoor. Ja, wat komt u doen? Oh, zo maar eens. Belangstelling voor mijn familie. En de straten dan? Moet u niet vegen? Ik ben klaar. Ik uh, vind het zat voor vandaag. Oh. Nou, ik vind het leuk dat u het aankoopt. Het lijkt me dat beter dat meneer Swiebel u niet ziet. Uh, wat dan nog? Als je me zo niet lust, net is vindt trekken, hoor. En ze zijn er te blij dat je mee hebt. Maar ik wist je mulder. Er kan niemand anders krijgen met een lange passeel. Ik hoop voor u dat u gelijk hebt. Maar wat komt u nou eigenlijk doen? Om je de waarheid te zeggen, Lintje. Ik kom jou een zakelijk voorstel doen. Zakelijk? U hmm. komt nou, oom maar u weet van zaken nog minder dan ik. Misschien. Maar jij kan met de schuif misschien overweg, of niet? Natuurlijk, anders had ik u niet. En hij hier ook zo'n ding waar je zo te zeggen, afdrukken mee kan maken? Uh, een stentelmachine, ja. Maar waarom wilt u dat weten? Ga zitten, Lien. <lacht> uh. Ik zit. Nou? Kan jij dit lezen? Nou. Ja. Het gaat. Mooi. Mag jij eens dus als een grote maat een stuk of wat mooie afschriftjes voor jou, m'n hè? He? En dan? Dan ga ik even versneezen aan mijn klantjes. Ja, maar... Ja, je hoeft het niet voor niks te doen, hoor, Lintje. Als het lukt, krijg je salaris. Daar. <lacht> oh, het is een interessant lijstje, hoor, dat wel. Kan het ook best gebruiken, ja. Maar ik denk toch niet dat er wat in zit in dat plannetje van u. Ik zou nu weten we ook niet. Die binnenknaapen zat, die tips verkopen. De beurs, de paarderinnen. Jawel, maar... Oh, ik ga consumententips verkopen. Dat kan toch? Adviseur van het kopend publiek. Hmm. Ik weet niet. In ieder geval ga ik het morgenochtend proberen. In de hoofdstraat. Dat lijkt me niet zo verstandig om. Wil hem niet. Omdat u dan meteen al de volle belangstelling hebt. Nee. Dat is vragen. Wat dan? Uh, bij een uh, fabrieksuitgang gaan staan. Om twaalf uur. En om zes uur. En dan een fabriek met veel vrouwelijk personeel. Oh, Toen lintje? dat is het. Een moordidee. Jij begint je salaris al te verdienen. Doe je het? Goed dan, ik doe het. Er moet iemand zijn om de adviseur te adviseren. De nieuwe koopjes van de week, de goedkope aanbiedingen en reclames van deze week. De koopjes van de week, de nieuwe koopjes van de week. De van de week de Kijk, de... Je dat is een mooi schatje. De koopjes van de week van alle supermerkjes, zelfbedieningstensen en kijkende grijpers in de stadje schoonheid. Waar is er goed voor? Ja, kun je uitzoeken wat goedkoopst is niet. Het spaart tijd en geld en het voorkomt platvoeten. Dat klinkt niet hè? dat kost hem blijkbaar. Niks. Niks? Niks, niet meer zo. ga eens gewoon weg. Nou ja, als iemand er met alle geweldte guldertje tegen een ander gooit. Ik heb er wel werk aan gehad, nietwaar. En het maakt je leven gulden goedkoper. Laat eens kijken dan. Tee, boten, groepen. Nou, oh, ik zie het al. Hier heb jij je gulden. Bedankt, schoonheid. Nee, nee, Hé, daar moet je mee. Alle kopjes van de week. Extra aanbiedingen. Heden wij kop. Eén Oh, dat is hard. Dat is hard. Dat is hard. Dat is het, Dat is hard. ga is hard. Dat is hard. Dat is hard. Dat is hard. Dat is hard. Dat is hard. Dat is hard. Dat is hard. Dat is hard. Dat is hard. Dat is hard. Dat Goedemorgen. u spreekt met Dievers Supermarkt. Waarmee mag ik u van dienst zijn? Is Simons daar? Nee. Waar is die dan, wanneer Dievers moeten hebben? Oh, hij is op vleeswaren. Ik zal hem oproepen. Simons. Met Kreuk. Ik heb HK aan de lijn. Meneer Dievers wil u spreken. Zeg maar door. Goed, meneer Simons. Dat duurt een uur, een eeuw. Waar zit die kerel? Hallo. Wat hallo? Ben jij daar, Simon? Ja, meneer Tifos. Goedemorgen. Hoe gaat het met u? Het ging uitstekend met me. Tot ik de zater van de afgelopen week onder mijn ogen kreeg. Wat is dat voor waanzin? Waanzin meneer Dievers. Ik begrijp het niet. Een omzetstijging van 8%. 8%, jawel? Maar heb je dan geen flauwe notie van wat je eigenlijk verkoopt in die winkel van jou? Is prima gedaan. En de ham, de verkoop van die ham in blik, meneer was fantastisch. Gewoon fantastisch. Ik weet er geen ander woord voor. Ja, ja. Al, bent u dan nog Huh, idioot, hier koekenwachter. Ja, de divas. Is het niet tot je wordt dat die blikham onze speciale aanbieding was? Daar moet bijna geld bij. Maar als je van tegenwoordig meer dan de helft van je omzet in die week... Jouw ja, normale omzet is met meer dan de helft gekelderd dan. Oh ja, meneer Divers. Ja, o, oh, ja, daar koop ik niks voor. Waar blijft de winst op die manier? Daar gaat het om, dacht ik. Of dacht jij misschien, dat er nou nog enige behoorlijke winst geboekt was, hè? O, oh, nee, meneer Divers. Moet ik jou nou gaan uitleggen, dat die vervloekte koopjes van de week er alleen maar zijn om mm, de klanten de winkel in te trekken. Het is jouw werk hun de rest te verkopen als je ze eenmaal binnen hebt. Of niet soms? Ja, zeker meneer Dievers. Dat is mijn werk. Nou, maar wat gebeurt er? Pardon, meneer. Ik zeg, maar wat gebeurt er? Meneer Dievers, ik begrijp niet wat u. Nee, niks begrijp jij, schrikkel. Daarom kopen jouw klanten alleen spullen waar we praktisch gesproken op toeleggen. En voor het geregelde roos gaan ze naar de concurrentie. Dat gebeurt er! Wat hebben we dan wijzer van, hè? Geen halve rode cent, Simons. Nee, meneer Dievers. Ja, meneer Dievers. Daar koop ik niks voor. Doe wat dan man. Daar ben je bedrijfsleider voor. Ja, zeker, meneer. Ik zal onmiddellijk... Als je tenminste nog prijs opstelt, het te blijven... Ja, zeker, meneer Dievers. ...nog zo'n flop als de afgelopen week weiger ik te slikken. Verstaan? Zeker, meneer Dievers. Ik zal er meteen werk van maken. Als maar goed werk is, Simon. Zeker, meneer Dievers. Is je raaien? Dat was meneer Dievers. Dat weet ik toch. Jawel, maar het was bijzonder ongemakkelijk. Hij maakt zich ongerust over onze omzet. Onze omzet? Ik dacht dat we fantastisch draaiden. De zaak is vol mensen. Kijk nu. Ja, ik ben niet blind. Maar wat kopen ze? Ze komen alleen naar de kassa met onze speciale aanbiedingen en de koopjes van de week, verdorie. Geef ze zo'n ongelijk. Ze profiteren ervan om een voorraadje te maken. Ja, daar gaat het nou niet om. De Divas neemt het hoog op. Dat kan ik je verzekeren. En ik praktiseer me suf over de vraag hoe het komt dat het publiek zich ineens beperkt tot onze koopjes. En van de rest, ik zal... Dat komt door de lijsten. Lijsten? Welke lijsten? Die ze bij zich hebben. Die kreuk. De klanten, het publiek. Kijk maar. Die dame bij die grote stapel aardbeien in blik. Huh? Ziet u wel? Dan stond ze in de tas. Maar wat is dat dan voor een lijst? Oh... Wacht eens even. Ja, pardon. Huh? Neemt u mij niet kwalijk mevrouw? Ja? Ik heb zojuist gezien dat u bij, bij de keuze van aankoop... ...onze artikelen een of de lijstje raadpleegt. Ja. Zal dat deze lijstjes mogen zien? Ja, Hallo. Koop er ons maar in. Oh, u krijgt de bediende terug. Nu eens mevrouw... Ik wil alleen maar even kijken. Hebt u zelf geen gulden? Huh? Wat doet u dan in een zaak als deze? Wat zegt u? Hebt u er een gulden voor betaald? Ik heb u nou gulden gegeven, ja. Hoezo? Dat is dubbel in de hoor. Ja, ja, dat zal wel, volgen. Kan ik het van u overnemen? Huh? Voor een. Uh, Rijsdaler. Meent oh, oh, oh, u dat? Zeker. Oh, nou, uh, Moet ik even kijken, hoor. Eens kijken voor koffie. Uh, ja, koffie zoetkou, kaas, koffersparadijs. boter ook, schuurpoeder en slaasaus bij Kenkel. Ja, niet u het maar echt. Dank u wel. Hier is u niet aardig. Oh, ja, nou. de hevel op aardig. Dit is een complete. Van wie heeft u dit? Waarom wilt u dat weten? Oh, uh, zo maar als u maar niet denkt dat ik iets verkeerds heb gedaan. Oh nee, dat beweer ik ook niet ervan. Ik zou het graag willen weten van wie u dat plaatje hebt gekocht. Dus uh, ik, ik kan er geen kwaad mee. Goed, dat, voor, dat is niet niet. Goed, voor nog een reeks. Pardon? Ja, bedacht u dan? Voor niks gaat de zon op. Zo denken jullie er toch ook over? Ja, u hebt nog gelijk ook. Alsjeblieft. Herman Gans. Wat, die? Herman Gans. Je die? Oh, Herman Gans. Ja? Hij staat er mee bij de uitgang van de fabriek. Een straatveger van de gemeente. Aha, van de gemeente. Hartelijk dank of hoog. Hartelijk dank. Herman Gans. Wat zegt u? Die is het. Bel onmiddellijk de gemeente secretaris. Zeker meneer Simons. Is het iemand van de gemeente? Ja, stel je voor. Maar we zal toch eens even een gouden stokje voor steken. Goedemorgen, u speelt met die supermarkt. Waarmee mag ik u van dienst zijn? Oh, oh neem me niet kaartje, vrouw. Hm? Met kruk. Mag ik de secretaris voor meneer Simons? Herman Gans heeft de langste tijd van zo'n stomme lijstjes geleurd. Goedemorgen, secretaris. Hier is meneer Simons voor u. Alsjeblieft. Bent u daar, meneer Swiebel? Ja? Met Simons. Welke Simons? Bedrijfsleider van Dievers Supermarkt. Ja, meneer Simons. Ja. Wat is er van uw dienst? Het gaat er meer om wat er van uw dienst is, meneer. Kent u een Herman Gans? Nee. En u werkt u? Welke afdeling? Dit is een straatveger. Dan moet u de hoofdopzichter van openbare werk en onderhoud hebben. Nee, die moet ik niet hebben. Ik wil een klacht indienen bij u. Ga gewoon. Is het u bekend, meneer de geweten secretaris? Dat de gemeentewerkman Herman Gans lijsten verkoopt. Misschien nog wel in diensttijd. Lijsten waarop alle koopjes van de week, alle reclameaanbiedingen van de voornaamste supermarkten en zelfbedieningsbedrijven in deze stad zijn vermeld. Voor één gulden per stuk? Nee toch? Oh, een wacht eens even. Mijn vrouw heeft ook. Een in ja, en meneer Simon. Simons! Ik wil dat u er iets aan doet. Ogenblikkelijk. Dit is een. een activiteit. activiteit. Ruineus met de handel. Voor de welvaart in deze stad. Ik zal het onderzoeken, miss Wie het? Wie van dat Het van Mooie Bellefleur. Het Hé, hey, Pala van belaan. Dag, dag! Dag, lientje! Hé, hey, Pala van m'n aard! Hé! stop stoppen, zeppert! Kom hier ook, kom eens hier ook, Arp. Waarom zit je niet op je bureaustoel in het gemeenteraad? Ik heb een boodschap van de secretaris, ga het gaat over mijn oom. Wat over Herman? Die is hier in het oog overgaan. Wat, wat, wat is er jullie met hem? Die lijsten, hij moet ermee ophouden, onmiddellijk! Lijsten? Welke laatste? Wat voor lasten? Oh, die verkoopt die aan de vrouwen die gaan winkelen. Kunnen ze in één keer zien waar ze de voordeligste koopjes kunnen halen? Je meent het? Ha, ha, ha. Nou ja, die gekke Herman, hoe zit die er? Oh, Herman, is helemaal niet gek. <laughs> Ik vind een reuze goed idee. Maar nou is het afgelopen. Verbod van meneer Zwiebu. De bedrijfsleider van Dievers heeft de klacht ingediend. Ha, <laughs> ha, ha, ha. Ja, natuurlijk, man. Dat komt er van. <laughs> Je man, al staat mannen voor een de Hij denkt toch vuil, dat is het eigenlijk. Dat zou jij ook doen als je de dag met een lange vieze bezem over de straat moest walgen. Maar hey, dat vliegt uh, allemaal klaar bij je daar ook wat mee te maken heeft links. Dat ik ook. He? Ik kikte die lijst tevoren. O oh, ja? En wij het uit? Nee. Tenzij iemand het hem zou vertellen. Ik niet schreeg, ik niet, dat weet je wel. je bent af hoe jij het je was? He? Ha, van bananen, ja. Maar ja, wat kunnen Bert en gewoon jouw aanbieden? Bebeeld je maar niks, ouwe bok. Om de oude in, kom nou, Lien, kom nou. je in de derde is nog niet oud. ik hou van je. Dat is nog helemaal niet oud. Ja. Hij van Rijperen. Rijperen van Rijperen. Ze zeggen dat mannen van rijpere, ja, ja, ja, ja, ja. de leeftijd betrouwbaarder zijn. Ze hebben langer kunnen rondkijken dan jonkies. En ze weten dus beter wat ze willen. Ze. Ah, dit is waar hoor Lintje, dat is waar hoor. Helemaal waar hoor. Je zou het toch eens open kunnen denken. Dat de doe ik al zo lang, hè. Ah, Ga jij dan in om helemaal even waarschuwen? Hè? Hm? He? Ik heb de tijd van verpraten, ik moet terug naar het gemeentehuis. Doe je? Is zeker wel, Waffie. <laughs> doe hem met je, Lintje, geef hem maar. Gaan we hoor. Dag. Gaan we gauw. Ja. Ja. <laughs> ja, maar nou wel, Lintje. Mooie bedaren! Let's go. Let's Zeg helemaal, wat spook jij je dan aan de kaart? Nee, spooken, niks. Alsjeblieft, schoonheid, doe je je voordeur mee. Eet, dank je wel, hoor. Kom op nou, ik moet je wat zeggen. Draag, zie je dat ik bezig ben. Eetje voor m'n kultje, Als je het aankie eten. Helemaal. Wat moet je nou? Ah, wat vastgekomen, laat daarmee kopen, m'n kultje, hè. je. voor, ik dank Last is de laatste, heer. meneer. Ah, maakt u even een goede beurt bij mevrouw. He? Beter dan bloemen, meneer. Ik dank u wel voor. Nee, nee, nee, waar heb je het verhaal, morgen. Ik ben los, ik bel los. Volgende week ben jij de eerste. Zo. Nou, zie maar op. Waar is de brand? <laughs> bij jou. Hier bovenkamer. Hehehe. <laughs> Wat heb je nou weer gedaan, jongen? <laughs> je zit in de purée. Weet je dat? In de purée? Ik, hè? Nee, ik heb niets gedaan, hoor. Heb je het daar goed gezien, Herman? Wat? Dat is een piek geven voor zo'n papiertje. Dat hij je goed gezien bent. Ja, vrijwillig, hoor. Die verkoopt ze eigenlijk niet. oh nee? Maar je krijgt toch maar een aardig eentje binnen, nou, hoor. Mag niet moppen, Nou, wat heet je nou? De complimenten van meneer Striebel. En of je hem maar mee op wil houden. Striebel? De gemeente-secretaris? De gemeente-secretaris, ja, herman. goed, jullie me kwaad. Integendeel. Bewijs de wijf is juist een dienst. Dat gaat zo. Ja. Zeg, wat. Uh, wat vang je nou, zo'n dag? Drie tien tien. Hangt er vanaf wat voor dag het is. hè? Vrijdag zit het natuurlijk altijd snor. Nou. Als je de zak is, uh, wat groter opzetten. Dan doe ik mee. Ik ben het best alleen, gast. O oh, ja. Zo. En liet je dan? O. Oh. Ja. Zou je dan maar eens even denken als ik jou wat... Alles kon ik je je willen wel eens kosten, jongen? Weer jongen. Je kan me wel blij maken, maar niet bang. Ik <laughs> denk er al lang over om de bijzemen met de gemeente terug te geven. Laat wiebelen zelf maar doen als ze geen handen kennen krijgen... ...over die paar rots en dat pensioen wel ligt mijn fessie. <laughs> Hoi toe, meneer de miljonair... Maar goed, buiten wat je bezemt. Zwiebel gaat in elk geval een eind maken aan die papiertjes uit de rij voor van jou. vandaag het hij Het nog niet gedaan, wel? Nee, want hij weet het ook pas vandaag. Zo'n zelfverdieningsbasis bij hem komen klagen. Wat een zuchter, gewoon broodnaad, anders niet. Je hebt de kind veel meer afgelopen, dit is toch helemaal, jongen? Hè? Tenzij, eh. Uh, tenzij je maar het fietserspikje uh, nader zou willen bekijken. En dat is. Zoals je het nou doet kan je bij niet meer dan één fabriek tegelijk staan. Noe, hè? Nee, dat spreekt. Snugger koppen jij, zeg. Maar als we nou eens alles wat langs de weg is, daarbij halen... Hm? Mm hm? Christi Mulder, bijvoorbeeld. En, uh, de jongens van de regulering, de meteropnemers... Wat kan dat nou? Ja, nou wat de nou? secretaris die we leven. Wat heeft die nou nog te weer als jullie er allemaal bij betrokken zijn? Ja, wat enkeling kunnen er gemakkelijk wat fabrieken? Kun je eruit gooien? Dus nou, maar hij zijn de show's hier toch niet? En dus heb ik ermee moeten delen? Nee hoor, je zit er geweest voor me in. Daar schiet ik niks mee op. Ah, toch wel, toch wel, heren man. Jongen, want eerlijk is eerlijk, het is jouw idee geweest. Mm. Ja, bent er mee begonnen, hè? Nee, nee. Yeah. Nee, dat moeten we, moeten we goed organiseren. Laat hm? we zeggen, jij en ik, die directie. De andere werk op stuurloon, Maar mm. het aantal verkochte lijsten. We zouden bijvoorbeeld een, een premie regeling kunnen ontwerpen. Wat wijze van aanmoediging? En. Uh... Ik zou meer krijgen dan anderen. Hoe doe je dat? In jongen. Je bent directeur of je bent het niet, hè? Zorg dan maar dat je morgen een dubbele poftje hebt van... Uh, ...ga niet bij de professie voor de staan. Nou? Nou, goed. Maar denk erom, je moet ze weggeven, hoor. En dan zien dat je een fout krijgt. Een ja, guldenverschil. Laat dat nou maar aan mij over. Altijd nog een miljoen best had. Mijn lieve schat. Zou mijn random niet compleet zijn als ik jou niet had? Druk, meneer. Ze hebben ze nog steeds, hoor. Wat, meneer? Die verrekte lijsten. Kijk maar, bijna alle damesklompen. Ze zijn langer geworden. Wie? Die lijsten, meneer. En daar heb je dan een gemeentesecretaris voor. Een lapslandkreuk. Zelfde burgemeester. Wel, liefde. nee. Het is weer hetzelfde, liedje. Als je deze achterlijke gemeente iets gedaan wilt hebben, moet je het zelf opknappen. Ja, dat is waar, meneer. Het is duidelijk dat de situatie een wijziging in de strategie voorschrijft. List zullen we moeten bestrijden met... Tegenlist. Natuurlijk, meneer Simons, dat is het. De zwakke plek treffen in de wapenrusting van de vijand. Juist, volkomen juist. En waar zit die zwakke plek, Reuk? Hé? Oh, ik heb er geen idee van, meneer. In het tijdschema, Reuk. Ach, natuurlijk, het tijdschema, ja. Het opstellen van zo'n lijst, het vermenigvuldigen en het uitreiken, dat vergt allemaal tijd. Wat moeten we dus doen, Kruun? Nou, we... Zegt we... u het maar, meneer. We moeten het tijdschema van die meneer Herman Hans gewoon in de wacht sturen. Oh ja, dat is een goed idee, meneer. Uh, hoe? Door onze koopjes van de week af te schaffen. Ja, meneer. En iedere dag met een andere speciale aanbieding te komen. Koopjes van de dag dus? Hmm. Tegen de tijd dat de mensen weten wat het precies is, vinden ze iets heel anders. Ja hoor, is dat moeten ze dan maar voor over hebben. Maar die aanbiedingen doen we toch alleen maar om de mensen in de zaak te krijgen. Misschien blijven ze dan juist weg. Geeft niet. Die komen we weer terug op een heel bijzondere aanbieding. Daar zijn ze stom genoeg voor. Dat maak ik in orde met de meditatiefers. Ondertussen zal in het vooruitzicht van de totale overwinning een tijdelijk offer moeten worden aanvaard, Zeker, meneer Simons, maar... Uh... <laughs> Ik zou zijn gezicht wel eens willen zien. Wie zijn gezicht, meneer? Van meneer Diener? Nee, van meneer Gans. Uh, als hij in de gaten krijgt hoe we hem te pakken hebben. Wel <laughs> het kopersparadijs en zoete kool en de andere op en vraag hoe zij erover denken. Als je horen dat dus je geworden bent, bereik je nooit een spel meer. Lille. Ha, oh Herman. Leentje. Een en Bert ook. Lindje. Gaan we hier de kast opmaken? Ja, uh, nee. Niks, geen kast. Dus is afgelopen. Wat is er dan gebeurd? Nou, ze hebben ons... Uh, moeite te grazen, hoor. Ze veranderen hun aanbiedingen. Iedere dag. Maar kunnen we wel inpakken. De dag dat ze met onze lijst klaar hebben... ...is die alweer verhouden. Ja. Voor de kopie van gisteren hebben de vrouwen... cent over natuurlijk. Nou, het is gebeurd, hoor. Ja? De Ik begrijp het. Toch slim van ze. Ja, ja, best wel logisch, zolang het duurde. We komen de ondernemers dus op, Doeke Lientje, hoeveel is er in kast? 1378 gulden en 63 cent. In jullie krijgen meer dan we ouders de als de Als er maar een manier was om één dag van tevoren aan de wee te komen wat ze gaan aanbieden. Dan zouden we het overzicht nog op tijd klaar kunnen hebben. Wacht maar, dat we de op Kom nou. Nee. Ik dacht alleen maar het op. Het hoeft niet meer. Het is afgelopen. En verhaal, verhaal, waar de boel modelen. Nee. Wacht nou eens even. Wat nou, wat nou? Dat is helemaal niet zo gek wat je dus uit? Dan moet ik eens over nadenken. No? Geen Het is gebeurd, uh, Dat weet je toch echt goed. Nee, dat is het niet. Wat? Misschien wordt het nog wel een beetje beter voor ons. Ja, zeker. En laat de dag een nieuwe laag. Hé, weet het? Niet laat. Zie jij ze vliegen? Ze veranderen elke dag de reclame aanbieden. Ja, dat hè? weet je toch. Maar als we één dag van tevoren zouden weten wat het is, net zoals Lintje zei, dan zouden we meer lasten verkopen dan ooit. Zeker vijf keer zoveel. Wat heb je daarvoor, man? Maar met de prijs moeten we nog lachen. Goed, we zou te gek zijn. Daar maken ik een kwartje van. Maar hé, man, hoe wil je dat doen, jongen? Het dag van tevoren, weet je. De jongens van de ophaaldien. Je bent gek. Die sportkopies moeten toch worden uitgepakt en klaargezet voor de volgende dag, of niet? Ja, natuurlijk. Maar... Nou, ik begrijp wat u, u bedoelt. Oh. waar laten ze de allerlei dozen, katoen, pakpapier? Dan hou je ze weg. Je zetten ze klaar voor de... Ja, ja, voor je weet, man. Haha, je heb gelaken. Het enige wat wij te doen hebben... Helemaal jongen. He, he. Je bent een genie, weet je dat? En Leentje heeft mijn petit eigen wanneer, ja, schat. Die Nederland de Helemaal. ik stel voor dat we haar in de directie opnemen. Goed, Helemaal. goed. Zij heeft het verdiend. Nee, doe maar om. Bert wil twee derde van de winst in handen krijgen. Dat is de enige waar hij op aankt. Ik ben helbert anders uit om mijn handen te krijgen. Later, <laughs> bed. Dit is een zakelijke bijeenkomst, meneer de directeur. Ja, je hebt nog gelagerd. Goed, goed, ik zal de jongens waarschuwen dat je dood in de hele mik goed uit de gaten houden. Ja, als je vlug dan kunnen we vanmiddag nog beginnen. Ja, laat je maar. Zeg ik zou je gezegd van de zien. Maar Simons <denied dying> als je de grote kraag het hebt. Dat zullen we leren als je van vliegen bij de Dat wordt een potje. Oh oh de grootste macht ter wereld is toch gaande. Simon? Hier is meneer Dievers voor u, meneer. Alweer? Nou ja, zit maar door. Nee, meneer Dievers is hier op het kantoor in persoon aanwezig, meneer. Hé, oh. verdorie. Niks, ik kom. Goedemorgen. Goedemorgen, meneer Diever. Goedemorgen. Een prachtige ochtend, vindt u niet? Nee, dat vind ik niet. De ochtend is nooit prachtig als het winstcijfer op het wind staat een verliescijfer te worden, Simon. Nee, dat niet natuurlijk, meneer. Je schrijft er niet bepaald van onder te boven. Oh ja, toch wel, meneer. Zeker. Ik heb alle eigen maatregelen genomen om de situatie het hoofd te bieden. Behalve die ene, die toch zo voor de hand liggende maatregel. Ik, uh, ik begrijp echt niet wat u bedoelt, meneer Dievers. Simon, je bent een ezel. Net als die boekhouder van je. Ik ook, meneer Dievers. Wat heb ik Jullie hebben een paar kinderachtige spelletjes gespeeld. Maar die schurk van de gans al even omheen moeten lachen. Ik heb tegenmaatregelen genomen. Ik heb... Jij Wondelijk... hebt deze zaak naar de bliksem geholpen. Dat is wat je hebt gedaan. De reclameaanbieding, iedere dag veranderen. Hoe verzint de mensen het? Kruk. Ja, ja, meneer diever. Bel de politie voor me. Hoogbureau. Zeker, meneer diever. Ja, maar wat... Wat had ik dan moeten Dat doen? Dat zal je zo duidelijk horen. Zeg maar, de Dievers, ik heb... Ja, houd hem op. Een... Goedemorgen. U spreekt met Dievers Supermarkt. Ja, zeg maar hier. Echt een Met de politie? Mooi. Met Dievers, algemeen directeur van Dievers Supermarkt NV. Wat NV. me met de commissaris, wilt u? Ja, als het niet te lang duurt. Kijk, mijn beste Simon, door al die maatregelen van jou, heb jij een simpele feit over het hoofd gezien dat die meneer Gans... Voor het publiekelijk verkopen van die lijsten een ventvergunning moet hebben. En als gemeentewerkman heet hij die natuurlijk niet. Politiewerkman, eenvoudiger kan het niet. Maar daar heb jij natuurlijk weer niet eens aan gedacht. De, de, ja, commissaris, ja, met van. Algemeen directeur van Bieber, Schiphol, en. Ja, ja, bum, <mulch> <mulch> <mulch> <mulch> Je toch altijd een gulden? Uh, we 70% korting, dame. Een kwartje is er ook voor. het ah, dezelfde service, of nog beter. Als je geef nou mij nog een kwartje helemaal. Ik ben er nu los. Je gaat het er niet net goed. Nou, een uh, kwartje dan. Alsjeblieft. Uh, Dank u wel, dame. Hé, nee, houdt u dat kwartje ook maar. Hm? je weer. Wat? Dat komt te sterk uit. Ja, nou moet je ophouden, hoor. je dat ik geen kwartje meer kom missen. Hier, bakken. Ja, maar ik mag. Oh, nee, even wachten, dame. Wat zei, Juk, hè? Vergunning. Nou, dat kreeg ik veel beloven, Herman. Ja. Vergunning? Wat van vergunning. Vergunning. Gemeentelijke vergunning tot het bedrijven van straathandel. Straathandel. Straathandel. Je hebt een van die lijsten verkocht aan deze dame. Waar valt het te lachen. Verkocht? Helemaal verkoop. Nooit iets, nooit. Zo is het, Henk. Doe doel de waarheid. En die lijst dan? Keurlijke lijst. er nou maar niet omheen. Ik heb gezien dat je man deze dame hebt gegeven. Ja, gegeven. Het is een ook een geschenk. Een geschenk? Ja, van schenken. Geven. Hebt u betaald voor dat toflet, mevrouw? Wat gaat u er dan? Mevrouw. Deze man heeft geen ventvergunning. En het zonder vergunning verkopen, subsidiair ten verkoop aanbieden van goederen op de openbare weg, is een overtreding in de zin van gemeenteverordening nummer 38. Wat heb ik ermee te maken? Nou, zeg het dan nou maar. Wat hebt u betaald voor de pamflet? Niets, uh, helemaal niets, U zoekt het zelf maar uit. Ik wil er niks mee te maken hebben. Hoe zit dat? Naam. Ziet dat, helemaal niet zo'n offkras moet je als wij hebben <laughs> Ik van de week, maar shoot de kaart ja. Een maand geleden. Naam, oh Gans, Herman Gans agent Gans, Herman, mooi. Doe je hand is open? Nee, Andere hand, grapjas. Juist. Ja. Kom je aan dat kwartje? Oh, uh, gevonden, agent. Hmm, gevonden? Ja, net voor die dame. Eh, gevonden voorwerp dus. Ja, zo zou je het kunnen noemen. Mooi. Wat was je ermee van plan? Het plan? Hoe heb ik het nou weer, Mijn broer is je eerlijk als goud, hoor. Hè? en dan maar zo meteen. Dat kwartje is hier voor ons, dat taal. Ja, Gaan we straks netjes naar het brengen. Waar of niet, heren man? Mijn vrouw spreekt de waarheid of Ik Ga voor onze voornemen even, zei ik. Moet je altijd naar Frisje droog brengen, hè? Al is het maar een klartje, zei Zo, zei jij dat? Ja, dat zei ik. Mooi. Dan wil ik jullie eens een handje helpen. Heel vriendelijk van u. Ja, zo ben ik. Ik ga mee naar het bureau... Goed, goed dag. bij een belangrijk geld, sport is goed, Herman. Jongen, jongen, je was een eer. De politie is je best. Ja, thing. jongens, hou nou maar op met die flauwekool en begin eens te lopen. Nee? Nee? Deze kant op. Een kwartje. Vonden. op... Yes. ...naam? Hans Herman. Adres? Santpat 84, Briches. 24... ...beroep? Spraakveger bij de gemeente. Waar heb je dit geld gevonden? Bij de personeelsuitgang van de stoklavenbrief. Gezien dat iemand het verloor? Nee, Briches. Eh, uh, zou het misschien mogelijk kunnen zijn dat je het zelf hebt verloren? Ik? Uh. Nee hoor. Hoezo? Om een proces van water te voorkomen wegens venten zonder vergunning. Het lijsten, koopjes van de dag. Hoe ging dit nou? Hij geeft ze altijd weg. Nah. Teken hier maar. We gaan er maar gauw weg voordat ik... En dat andere kwartje dan? Andere kwartje? Ik heb er nog een gevonden. Wat dat dan met eigen zet? Dat ik voor jullie lol nog een nieuw formulier invullen? In de goud op het plan. Wat? Dat heb mijn broer gevonden, Brigis. Oh. Nou. Dat wordt dan een tweede formulier. Eén kwartje gevonden op. Juist. Naam. Heb jij niet nog een kwartje gevonden, Herman? Huh? Ja, maar weer hij erg iets anders, Brigis. Mag u wees dit voor de believer dat. Nog meer kwartjes, soms. Ik geloof het wel. Is het dit, helemaal? Ja. Hoeveel? Een stuk of zeventig, geloof ik. Jelly's zijn krankzinnig. Zie je het nou? Zie je nou, Herman? Ik zei nog zo pik in die haartjes. Maar jij was met alle geweld zo eerlijke jongen geweest. Gevonden voor. Lekker, de... Dir! Nou. Als je dat uitwerkt. Maar, uh, brigadier, de, de inspecteur heeft toch duidelijk... Ja, heb jij zin om een dikke 70 formulier in te vullen? Nou, ik niet. Hoor oh, die het eruit. Maar de inspecteur heeft toch duidelijk gezegd dat er een eind moet komen aan de illegale verspreiding... Goed, goed. Maak er dan een eind dan. Die dat je getuigen krijgt, dan slingert die linkmichels op de bom. Oh ja, hoe kom ik aan getuigen? Die wijden willen niet meewerken. Die kijken wel goed uit. Ja, dat is jouw zaak. Dan kijk jij nou maar beter uit. Twee getuigen. Eén dus noods. En ze zijn voor de bijl, omdat ze Ik bedoel zonen... u? Uh... What do you do, Javi? What is that? What yeah. is in there? Hey, that is. Uh... A fanvergunning. Weg! Weg with you! Nou, helemaal. We're going to the maal, you are. Nou, dag, brigadier. Dag, go ahead. Sterk, have maling on house. <laughs> Zijgen man, maar ik weet wel waar het hem is, Simon. De politie in dit versje is niet voor haar taak berekend, niet in beweging te krijgen. Nee, meneer. Ik vraag me wel eens af wat het heen moet met de goede orde en de openbare zee. Ja, daar hoop ik niks voor. We schieten geen donder op. Daar gaat het, mijn mond. Zeker, meneer. Dus. Pardon, meneer. Dus, mijn beste Simon. Zal de generale staf, geven een bevroren frontsituatie waarin beide partijen geen centimeter terreinwinst kunnen maken, iets moeten ondernemen, nietwaar? O ja, natuurlijk, meneer Tiefel. Mijn mening is niet... nee, ja. nee, nee, nee, dat in zo'n geval de witte vlag en de weg van onderhandeling tot het beste resultaat leiden. Bedoelt u dat u met die spraak. Dat teken? bedoel ik, ja. En daar hoef je niet van te strikken. De geschiedenis wemelt van de voorbeelden dat een generaal onderhandelde met ongeregelde ongewassen guerrilla's. Moest onderhandelen, Simon. O ja, ik begrijp het meneer. De vraag is dus, hoe krijg je contact met die schurk? Op straat, meneer. Daar is hij altijd. Huh? Met zijn bezem en zijn kaas en die rot Ja, maar waar precies? Ik kan het gemeentehuis opbellen en vragen of... Waarom dat... doe je dat dan niet? O ja, goed, goed meneer Liefers. Ja, ben ik wel, meneer. Als je Als je misschien toevallig een kwartje over de hand hebt. Blijf maar voor het lijf met die vrouw, vloek Ik moet je spreken. Waarover? Zaken. Geen tijd, Herman, de klanten wachten. Hop, Dorie, man, ik heb een afspraak met je over het gemeente. Oh! Leidje. U bent die knap van de supermarkten. Huis dievels. Algemeen directeur van Diever Supermarkten NB. Wat is er aan de hand, Tom? Je bent net een tijd, Lintje. Ik ben Herman Gans. Dit is mijn broer Bertus Gans. En deze jonge dame is Lientje Klaver, de hele directie bij me gaat. Zach, juffrouw Klaver. Bijzonder prettig kennis met u te maken. Nou, zit het nou? Moeten we staken doen of niet? Uh, ja, zeker, zeker, zeker. Kom binnen, heren. Ah, <coughs> mevrouw. Um, oh, nee. Oh. En, yeah. ja. En, hier. heren? Zwaan, ik right, vlieg daar. Wij danken. Vier heren, ik je verzamelen. Nee, dank u. Nou, over dat. Hoeveel van jullie eruit? Waaruit. Uh, nou, wat die dan van jullie natuurlijk. Ik bedoel je ook eerder persoonlijk of uh, de dienst in die het algemeen? mij. Dienst, welke dienst, De kwit kopies van de week informatie Zo? Ja? ja. Nou goed, wel nou goed. Uh, wat brengt dat nou helemaal op? In totaal. Nou, zo'n 300 fiets in de wijk is niet keer. Het netto nu van vorige week bedroeg dus 32 cent om. Zo, dat niet. Wij, nee, hè? Nou ja, goed. 500 in de week. Als jullie ermee ophouden. Een aanbod dat ik jullie kan doen, namens alle zaken die op jullie lijst voorkompen. Huh? Nou, eh. Uh, ja, wel. 500 bar in de week. Wat niet Klinkt niet gek. 1000 klinkt beter. Heel <tie> beter. Ja. Van jullie is maar zeggen. weg. 750. En dat is mijn laatste bot. Aangenomen. <lacht> Kutting voorzien. Akkoord. Mooi. Dat is jou geregeld. Kom dan morgen om half 1 op mijn kantoor om de papieren te tekenen. We <lacht> zullen er zijn. Jongen, maar hè. Nou, het was me een bijzonder genoeg uh, zaken met u te doen. Zeker met zo'n uitgelezen zakenvrouw als u. Oh, dank u vriendelijk, meneer Diepers. Ik zou ja, graag... Ja, ja, op, wachten, hè? Hey, hey, hey, hey, hey. ja, opziet de klanten wachten. Hé, hé, hé, mag Machtig gewoonte. Tot morgen. <laughs> ja, tot morgen, ja. Mevrouw Wat ja, een stinkstok. Ik denk dat ze hem ook een stukje bereid met de speciale je... aanbieding het is spijf gegaan, oh. hè, oom. Oh. Nou, u heeft geen zorg meer te maken over uw pensioen. Nee, Lientje, het is goed zo. Wat meer, zeg. Ik kan nou eens over touwen gaan denken. Oh, zou je toch eerst een meisje moeten hebben? Dat wou ik net zeggen. Uh, Lientje, ik ga Lientje. het zeggen. In ieder geval ben ik blij dat de zaak wordt opgegeven. Het moest op toch lopen vandaag of morgen. Een oh, die zorg zijn we tenminste af. Ja, jammer. Ah, kom, oomje, kom op. En dan moet ik heus weg voor mensen, dus wie was dan die beetje blij? <laughs> Ciao. <laughs> ja, vriendje, bedankt hoor. Dag liefheb. Dat vraagt hoor. Ja. <laughs> nou, Helemaal. We zijn al te rond, en de rest van onder de jongens? Ja, goed. We moeten weer naar met die laatste? Je mag helemaal maar Toch jammer. We begonnen net door te vinden. Wat hebben we nou allemaal niet? Zal hem opslaan, koekjes, slaan, slaan. Ja, jongen, dat nou? Zelf voor is er voor jongen? Nee. Wacht nou eens even, je weet het die overeenkomsten die we morgen gaan tekenen, ja, die staat toch alleen nog maar op de supermarkten en zo, hè? Die is zelfs geen instanten en zo. Ja, ik is. het. Maar de dingen meer goedkope aanbiedingen in de wereld, bij. Wat bedoel je, laat ik eens zeggen, man. Wat dacht je bijvoorbeeld van de registratie, hè? Radio. Televisie. autobanden, Pecine. Olie. Au maar goed. <laughs> helemaal he he. he jongen. Haha, <laughs> je bent een <de> genie. <laughs> dat gaan we uitzoeken, jongen. Dat gaan we piekveil organiseren. We zullen dat vol doen, willen we jou over gesproken. Kom maar weer eens naar mijn kerretje in mijn bezem. Sorry. Helemaal? Ja. <laughs> Je puttenstudie. Yeah. Ja, ja. Goed hoor. Stem, ten, ten, waren rijk met een stem? Kopjes van de week. Een voorstel van H.A. W. Werde u geleverd door Tony Foletta? De straat tegen Herman Gans. Eva Jansen als Anna, zijn vrouw. Joke Hagelen als Lientje Klaver, zijn nicht. Jan Bortus als Bertie Prans, zijn broer. Constant van Kerkhoven als meneer Dievers. Hout Orizant als meneer Simon, Rien van Mokken als meneer Kreuk. Harry Brok als agent Vlerk, Jan Verkoren als de brigadier. En. Feestja Ronen, Tine Medema en Vice-bouwmeester als de kooplustige vrouwen. De Nederlandse vertaling en bewerking zijn van Anne Ivic, de reginaat Jan C. Hubert keer op keer lus dit te pauw maar geld is wonderlijke verhaal op het ten hoop is ja ja tu tu tu tu